like a star, you can't stop my shine. I'm five o'clock, nine, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Yeah, I'm feeling good tonight. Finally doing me, and it feels so right. Oh, time to do the things I like. Going to the club, everything's alright. Oh, no,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 i'm so sorry but it's over now the pain is gone Putting on my shades to cover Seen, I've seen one like you. Ja, dat was uh, Riding Solo van Jason Derulo en Nio met Beautiful. Ja, goedemiddag allemaal en welkom bij het weekend in. Jouw vaste prik op de vrijdagmiddag en avond. Uh, vandaag een bomvolle show. De jongens van Knockout FM zijn hier. Laat je horen. Hey! En uh, we mogen zo lekker rond half zes uh, Mark van Rijswijk interviewen. Waar denk je dat je hem van kent, Niels? Van de voetbalpresentaties. Ja, hij is uh, commentator bij Eredivisie Live. Uh, die mogen we zo bellen, die gaan we ook doen. En als het goed is, is uh, in de tweede uur uh, Robin Gansner hier. Hij gaat het uh, Zetvoort Nieuws aan ons brengen. Een beetje lokaal. En uh, je gaat nu luisteren naar Niemand van Jurk. Oh.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 Niemand hoorde, niemand deed, en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand vroeg niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraakte wonderling, nooit gezien en nooit gehoord en nooit begrepen. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraakt.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 Niemand voelde, niemand zag, niemand, niemand, niemand zei, niemand kende, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed, niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand voelde, niemand zag, niemand, niemand, niemand zei, niemand kende, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed, niemand, niemand, niemand vond hem leuk.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 like Dat was Bertolf met Two in a Million. Daarvoor hoorde je knaam met Waving Flag. En Jurk met Niemand. We gaan nu luisteren naar Kesha met TikTok. Wake up in the morning feeling like Pete D. Put my glasses on the door. I'm gonna hit this city. That's Before that. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up my phones, phones.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 Don't see what ja dat was Kesha met TikTok en daarna kwam Bruno Mars met Just the Way You Are. Ja en aan de telefoon hebben we Mark van Rijswijk. Mark, goeiemiddag. Um, Eén momentje. Um, uh, ja, we hebben Mark van Rijswijk aan de telefoon. Hij is, uh, hij is commentator bij Eredivisie Live. En uh, ja, uh, Mark, heb jij uh, hoe ben je begonnen als commentator? Mark, ben je er? En daar, zo ben ik een beetje begonnen. We Gewoon heel veel leren op het moment dat je bij de lokale omloop zit. Want je bent ook bij de lokale omloop begonnen? Ja, ja. Dat, is, dat heb ik altijd gevonden. Dat is de beste manier, want dan doe je gewoon ervaring op. En uh, ja, je, moet, je moet het ergens leren. En over het algemeen krijg je niet uh, op het moment dat je begint meteen de kans bij, uh, bij de landelijke tv's. En zo. Dus je moet, ja, je moet het ergens leren. En als lokale omroep heb ik in ieder geval altijd gemerkt. heel prettig. En uh, ik heb daar heel veel geleerd. Ja, wij hopen dat ook te leren. Ja, precies. <laughs> Weet je nog een, een wedstrijd, zeg maar, uh, ja, die in, echt in je geheugen gegrift staat nog? Ja, nou, ik volgde toen vooral F.C. Groningen. Um, en dat was wel in de tijd dat het nog niet zo goed ging uh, met, uh, met Groningen. Dus dan, als je er om ergens heen ging, dan wist je eigenlijk al dat, uh, dat zeker in uiterstijden, dat er verloren werd. Ik, ik, ik kreeg nog niet een reiskostenvergoeding. En ik weet nog wel eens dus dat ging, was ik bij een uiterstijde Roda Groningen. En dan ben je 3,5 uh, drie, uur onderweg. En het stond na een minuut of twintig stond Roda geloof ik met 3-0 voor. Dan was de wedstrijd afgelopen. En dan zit je de rest van de wedstrijd, dan heb ik alleen maar zitten te denken van, god, we moeten zo meteen nog terug. En uh, dan zit je nog weer 3,5 uur in de auto, ja. en voor de mensen thuis was dat natuurlijk ook niet de meest, uh, nee. meest opwindende wedstrijd om mee te maken. Dus dat is bijzonder. Ja, je maakt vooral ja, de dingen mee waarbij alles verkeerd gaat, dat zullen die, die ook wel ervaren. Ja. Ja, je, je moet alles zelf regelen, dus er gaat, er gaat van alles mis. Ik bedoel, we zijn naar wedstrijden geweest die op het laatste moment werden afgelast, en uh, plotseling... Uh, toen uh, was het allemaal weer wel. Het leukere ervan, je moet terug op jezelf aangewezen om het zelf allemaal te regelen. Ja, en heb je zelf eigenlijk ooit de droom gehad om uh, prof te worden? Nee, ik had wel vrij snel door dat dat er niet in zat. Ik kan, ik kan redelijk voetballen, maar ook echt niet meer dan dat. Profvoetbal ben ik echt belangrijk. Uh, dus dit was, ja, ik, ik hou heel erg van voetbal. Dus dit, ik wilde heel graag iets met voetbal doen. Nou, en dit is uh, echt is mijn ideaal. Ik bedoel, ik kom nu overal. Ik mag ook naar buitenlandse wedstrijden voor Eredivisie Divisie Live. En eh. Uh, ja, Nederland, maar echt uh, mijn droom is ik heb heel veel uh, goede... was te weten over een wedstrijd. Om. Uh, op, ja, niet heren, want ik, dan, dan wist ik iets. En nu is het veel meer. Nou, als op een gegeven moment ergens in de wedstrijd... Er een moment is voordat. waarbij het, uh, de informatie van pas komt. dan vertel je het. En niet al op het moment dat je... niet alleen maar het vertellen. omdat je het weet. maar het ja. pas vertellen op het moment dat het relevant is voor de wedstrijd. Ja, want bijvoorbeeld. Uh, je hebt ook commentatoren. die. Uh, echt de hele wedstrijd non-stop vijfjes aan het opnoemen zijn. Ja, en... nou, kijk, dat is, dat is een eigen stijl. Je hebt inderdaad je hebt commentatoren die uh, heel, heel weinig praten. Je hebt commentatoren die, die wat meer praten, die het leuk vinden om heel veel verhalen te vertellen. Ja. Uh, ik zit er een beetje tussenin. Ik wil wel over het algemeen van uh, vrij veel feitjes vertellen. En uh, meer praten misschien wel dan gemiddeld, misschien wat enthousiaster dan gemiddeld. Maar iedere commentator heeft, probeert toch zijn eigen stijl te ontwikkelen. En dat is ook het belangrijkste. Wat, wat je ook doet, of het nou presentator is of commentator. Uiteindelijk moet je ja. je eigen manier vinden om... Uh, uh, om, of commentaar te geven, of om interviews te doen, of om uh, te presenteren. Ja, want jij presenteert op uh, Eredivisie Live ook uh, elke, geloof zondag uh, een vragenrubriek. Kun je ons daarover ja, mee vertellen? Ik, ja, we hebben, ik, ik neem elke uh, donderdag neem ik een uh, voorbeeld op het komende weekend op. op het komende Eredivisie weekend. Ja. En daar kunnen mensen inderdaad vragen voor insturen. Uh, en dat vind, dat, vind, dat vind ik hartstikke leuk. Ik bedoel, ik zit ook op Twitter. En ik heb vandaag nog een hele discussie gehad met iemand die vond dat ik. Uh, uh, niet heel erg uh, pro-Groningen uh, was, of te veel tegen Groningen zal ik dat maar zeggen. Ja. Gisteravond heb ik commentaar gegeven bij Groningen-ADO. Spannende wedstrijd. Ja, nou, een discussie mee aan, die, uh, die vond dat ik uh, wat te kritisch had op Timma was op Timmer Tafs. Nou, nou, maar, daar praat ik mee en dan leg ik uit wat ik vind en uh, hij zegt wat hij, wat hij heeft ervaren. Dat vind ik alleen maar, ja, ik vind het grappig om te doen en het zorgt over en weer denk ik voor wat begrip. En zo heb ik ook heel veel contact dus met de mensen die naar de uitzendingen ja. kijken. En dan merk ik ook wat zij ervan vinden, dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Uh, maar heb je ook wel eens een keertje gehad? En, uh, dan, dan noem je een speler op en dan denk je, oh nee, dat is het verkeerde. Ja, nou ja fouten, dat is, dat is het, fouten blijf je altijd maken. Het belangrijkste ja. is uh, dat je dat alvast accepteert. Want iedereen maakt fouten. En ik noem er nog regelmatig uh, wel eens een verkeerde naam. Ik bedoel, dat, dat gebeurt gewoon. Soms denk je bijvoorbeeld aan iemand omdat je denkt, nou, ik moet zo meteen een leuk verhaal gaan vertellen over uh, K. En ja. nou, dan komt er iemand anders aan de bal en dan zeg je opeens kaag. je helemaal best weten dat dat het niet is, maar dat zit dan in je hoofd, omdat je ja. uh, daarmee bezig bent. Nou, het belangrijkste wat je moet doen is altijd je fouten herstellen. En je moet er proberen van te leren. Je moet heel veel uh, jezelf terug. Ik luister mezelf heel veel terug. Sowieso wel één keer per week. Luister ik luister een hele wedstrijd terug van mezelf. Dan nou, maar, maar schrijf ik de fouten op die ik heb gemaakt. Uh, of de dingen die goed zijn, die, die ik goed vond. En daar leer je van. Dat is, uh, dat is het belangrijkste. Want die fouten die maak je toch wel die blijf je wel maken. Ja. zolang je dat maar uh, uiteindelijk corrigeert als je het merkt. En er zoveel mogelijk aan doet om in ieder geval dezelfde fout niet nog een keer te maken. Nee. En wat ga je de uh, komende dingen doen voor wedstrijden? <coughs> nou, ik zit morgen bij Roda Utrecht. Lassab. En zondag bij ADO NEC. Dus uh, ja, in de afgelopen week ik we dus weer bij twee bekerwedstrijden. wedstrijden. Het is redelijk druk nu. Ja. Dus dat, ik vind dat op zich wel leuk. Ik heb nu uh, vrij veel wedstrijden. Gemiddeld nou, toch wel drie of vier per week. Zo. maar een commentaar bij geef. Dus uh... ja, ik, ik vind het heel leuk om te doen. Ja, dat kan. Ik me voorstellen... doen, maar, uh, maar mooi werk. Ja, dat kan ik me voorstellen. want ja. nou, Wie wil dat nou niet eigenlijk, elke wedstrijd uh, kijken ja, en een commentaar geven? We... Dat, dat vind ik ook wel het belangrijkste. Dus sowieso in alles wat je doet, maar zeker ook met mijn baan en ik denk ook met, met, met wat, uh, wat jullie doen. Uh, het belangrijkste is dat je plezier uitstraalt. Want ja. het, het is een fantastische baan, zijn nou zeker wat ik heb. Ik kom overal. Ik praat met iedereen, morgen sta ik waarschijnlijk voor de wedstrijd weer even te trainen en een paar spelers te praten. En dan mag ik gewoon gaan zitten. En ja. over voetbal praten. Dus ik vind altijd dat het minste wat je, wat je moet doen is in ieder geval uitstaan dat je het uh, naar je zin hebt. En dat je het heel leuk vindt om er te zijn. En dan kan de wedstrijd slecht zijn of tegenvallen. Maar uh, het moet in ieder geval nooit zo zijn dat je denkt dat de commentator er met tegenzin zit. Want ik ben nog nooit met tegenzin naar een wedstrijd gegaan. En dat gaat denk ik ook niet gebeuren. Nee, het, uh, ja, jouw commentaar is echt, echt geweldig vind ik als ik persoonlijk ben. Ja, dank je. Want je, je hebt ook andere commentatoren en ja, daar heb ik het niet zo op. Als ik jou hoor, ben ik altijd blij. Nou, heel goed. Heel goed. Ja, ja Het is altijd fijn om te horen. ja, nee, het is, ja ik, ik probeer altijd in ieder geval nou, niet, niet, niet zozeer zeer positief, want als het gewoon niet goed is, is het niet goed. Maar wel altijd vanuit een bepaald enthousiasme. Ja, je, je, je mag er zijn, je zit er, dat is leuk. En uh, meer de positieve kanten belichten dan de negatieve kanten in een, in een wedstrijd, dat probeer ik in ieder geval wel altijd. Dat is ook wel belangrijk. Ja, en uh, Niels, Kevin, hebben jullie nog vragen? Ja. ja. Oh, ga, nee, ga jij maar eerst. eerst. Nou, ik had een uh, vraagje, want ik hoor heel veel van die commentators met die namen. Maar hoe doen jullie in godsnaam die moeilijke namen zoals die vinden? Die hebben niet de makkelijkste namen. Nee, nou ja, er, er zijn inderdaad een hoop uh, moeilijke namen. Je had op een gegeven moment de NEC Kiza. Ja. En uh, je hebt bij ADO heb je nu Rado Savlevic. Uh, nou, dus wat, wat, eigenlijk wat ik altijd doe, maar dat doe ik bij elke naam waarbij ik twijfel hoe je hem nou precies uitspreekt, dan ga ik gewoon naar de speler toe. Dat is natuurlijk ook het voordeel dat ik heb, omdat ik in het stadion kom. Ja. Ik ben gewoon naar toe toegegaan en ik heb gevraagd, nou, uh, can you pronounce your last name? En toen heeft hij twee keer voorgedaan. En ik kon nu nog steeds ook een aantal collega's van me zeggen, die zeggen Radoslavljevic. Maar ik, ja, de enige reden om het 100% zeker te weten is voor mij altijd, nou, je gaat naar de speler toe, je vraagt het hem, En hij heeft het me verteld. En als je dan, dan is het een moeilijke naam, maar als je dan een paar keer voor jezelf hebt gezegd, dan, uh, dan lukt dat meestal wel. Ja, want ik ken die reclame van Kees Jansma volgens mij, ja. dat ja. hij uh, die namen aan het leren is en dat hij dan ja. commentator doet. Dat uh, is wel grappige ja, maar, reclame. Ja, nee, maar dat, ja, dat, dat is ook echt zo. Als je een hele moeilijke naam hebt, als je hem nou, over het algemeen 10, 20 keer voor jezelf zegt, dan zit hij in je hoofd. En uh, hoe, de uitspraak kan je dan aan de speler zelf vragen als je, als je, als je, als je dat kan. Maar je moet inderdaad... Ja, ik probeer ook altijd, niet echt uit mijn hoofd te leren, maar dat gaat vanzelf. Bijvoorbeeld rugnummers koppelen met, uh, met namen. Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Suarez heeft rugnummer 16. Uh, zodat als je nummer 16 ziet, je weet wel wie Suarez is, dat is het Maar als je in de flits de nummer 16 van Ajax een doelpunt ziet maken... Ja, dan weet je dat Suarez is. Dan moet, dan moet je meteen weten dat is Suarez is. Dan moet je niet eerst nog gaan denken, wacht even, hey, voor wie is 16 of wat dan ook. Ja. Zeker bij corners of met drukke momenten. Dus nou, dat, dat is ook wel... Uh, dat, en dat gaat vanzelf als je veel wedstrijden doet. Maar dat is uh, de, de, de naam eigenlijk blind kunnen koppelen aan een uh, rugnummer, dat is ook wel van belang. Dus je hebt niet echt een blaadje met al de spelers en alle rugnummers ernaast en... Uh... Ja, ja nee, je hebt uh, gewoon de opstelling. Maar kan je er af en toe op kijken, maar niet heel veel, want uh, het, gaat, het gaat heel snel. En zeker bij hoekschoppen, als ja. er hoekschop een bal wordt ingekopt en je ziet wel dat het de nummer 4 is, maar je weet niet wie nummer 4 heeft, dan moet je eerst kijken, dan moet je even zoeken. Waar, waar staat de nummer 4? En als je dan pas de naam roept, ja, dan... Uh, ja, dan, is het, dan, is het, dan is de afdrag een beetje alweer bijna genomen, dus je moet, het, ja, je moet het gewoon echt allemaal uit je hoofd weten en weten ja. wie wie is. En, uh, er zijn wel trucjes voor om de spelers een beetje goed uit elkaar te kunnen houden. Dan doe je dan ook soms wel eens uh, commentator voor het Nederlands Elftal of dat helemaal niet? Nou, ik heb één keer een uh, inplant van het Nederlands Elftal gedaan. Uh, dat was nog bij RTL 4. Maar de, de rechten voor het Nederlands Elftal liggen op dit moment bij SBS, uh, SBS en bij uh, Veronica of RTL. Beetje afhankelijk van wie je het doet. Of natuurlijk gewoon bij de NOS of voor de grote, ja. voor de grote toernooien. Ja. Nou, en ik, ik zit alleen bij Eredivisie live. Okay. ik moet toevallig, ik zeg het nu wel. Ik moet de komende week Nederland Turkije doen. Want die zenden wij nadat die uh, is gespeeld, zenden wij de hele wedstrijd nog een keer uit. Oh, cool. Ja, ik, dan, ik, ik uh, zit zelf in het stadion. <laughs> ja, dat is nog iets mooi. Ik zit waarschijnlijk niet in het stadion. Ik oh. ga gewoon vanuit een vanuit een hokje doen. Dat is dan, uh, het nadeel dat ik heb. En dan, uh, dan geef ik dus de hele wedstrijd erbij een commentaar. En die kan je dan. ...waarschijnlijk op donderdag kan je die op eerste Eredivisie live zien. Okay. Dan met mijn commentaar. Maar dat is niet echt. Ik bedoel, hij is live te zien uh, uh, op het opennet, zou ik maar zeggen. Ja. Dus is niet, ik, ben, ik heb niet echt het gevoel dat ik naar Interland ga doen komen. Oké. Okay. Niels, heb jij nog vraag? Ja, wat vind je het leukste aan het commentaar geven bij voetbal? Nou, het, belang, het leukste vind ik dat ik gewoon overal mag komen. Uh, maar ja, kijk, ik, ik ben me vandaag een beetje aan het voorbereiden. Uh, en dan lees ik alleen maar dingen over voetbal. Ik ben aan het kijken... Uh, hoe, hoe hebben ze eerder tegen elkaar gespeeld? Kijk, ik hou de samenvattingen terug. Ik bedoel, mijn werk bestaat er volledig uit om alleen maar met voetbal bezig te zijn. Okay. Nou, ik hou van voetbal. Ik zou, niet liever, uh, ik zou echt niets liever willen doen. En als ik nu zoveel geld zou hebben dat ik zou kunnen stoppen met werken, dan zou ik nog dit blijven doen, dat ik het gewoon, wat ik gewoon, vooral heel leuk vind. Ja, de, ja. Ik ben echt, het lijkt me echt een droombaan gewoon. Ja, ja, nee, dat, ja <laughs> dat vind ik dus ook inderdaad. Ik bedoel, ik, het is, uh, ja, ik kom overal. Ik, bedoel, ik ben dit seizoen bijvoorbeeld uh, bij Stero Boekarest S in Utrecht geweest. Dus ben ik gewoon in, uh, ben ik gewoon twee dagen in uh, Roemenië. En dan uh, gewoon daar rondlopen en die wedstrijd doen en interviews afnemen. Ik vind het echt geweldig. Ja, want ik, uh, ik volg je natuurlijk ook op Twitter. Hm. Um, maar ik uh, lees vaak ook wat je al zegt, dat je ja, boeken aan het lezen bent. Maar hoeveel boeken heb je echt, echt bij elkaar? Dat lijkt me best wel veel. Ja, ik heb, wel, ik heb nu 2700 voetbalboeken, Zoetje. ja ik heb ze niet allemaal gelezen, dus zitten dus bijvoorbeeld ook, toen ik in Roemenië was, heb ik ook uh, een paar Roemeense boeken gekocht, die koop ik dan echt gewoon voor de verzameling. En die heb je ook laten signeren, toch? Ja, ik heb er eentje laten signeren door Lakatoes, door die, die, die daar nu trainer is, ja en die uh, nou, dat was de meest succesvolle speler uit de historie van Steaua Boekarest, dus ja. het vond ik wel leuk om hem een boek te laten signeren. Ja. Ja, dat is vet. En uh, dus dat doe ik nu ook af en toe wel in Nederland. Dat ik als ik uh, bij een club ben en uh, ik heb bijvoorbeeld Jan Wouters een biografie laten signeren. Dat soort dingen. Zo. Dat, vind ik, dat vind ik wel leuk. En ik, ja, ik probeer er zoveel mogelijk te lezen. Dus maar uh, over het algemeen uh, <laughs> is het nog wel eens redelijk druk. Zoals deze week ben ik er bijna niet aan toegekomen. Hm. Want uh, ja, gisteren dan gewerkt en dan vandaag moet ik me eigenlijk weer voorbereiden. De hele dag op uh, mijn twee wedstrijd van komend weekend. Ja, en uh, dus bijvoorbeeld... Ik is wat, wat drukker. Ja, maar bijvoorbeeld... Um, je, je hebt natuurlijk ook heel veel abonnementen op... op, op... Sportparade? Ja, nou ja, ja, ja, precies. Ik lees uh, de Football International. Ik lees, uh, nou, nu sport heet dat nu. Ik heb een abonnement op Sport 1 om ook natuurlijk thuis... om uh, buitenlandse competities te kijken. Dat vind ik wel ook dat dat bij mijn werk hoort. Uh, ja, in, in, in, we hebben twee kranten thuis. Je, ja, je moet eigenlijk van alles op de hoogte zijn dat... als er morgen iets gebeurt, dat je dan wel... precies weet wat er speelt. En uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel essentieel. En daardoor het is het wel een baan... Uh, als je in de journalistiek werkt, je bent nooit echt vrij. Want je kan nooit stoppen met het nieuws volgen. Je moet altijd het nieuws blijven volgen. Ook als, ja, als het zometeen de, de winden stoppen is. Nou, dan begint het, het transfer weer. Ja. Dan moet je niet zometeen dat als ik de eerste wedstrijd doe... dat ik opeens verbaasd ben dat die of die speler opeens bij uh, de Graafschap speelt. <lacht> Suarez, nee. Ja, nou, als Suarez naar de Graafschap gaat, dat is niet te toch? Je dus jij weet ook wel dat uh, Afvalaien naar Barcelona gaat. Nou ja, dat die kans al steeds groter wordt inderdaad. Ja. Dat, uh, dat ze hem in de winterstop al willen gaan halen. Ja. En dat zou ja. wel... Uh, nou, ik denk dat heeft natuurlijk vorige zin een lazerfiets in de winterstop verkocht. Ja. Ik zegt niet dat dat ze de titel heeft gekost, maar het heeft in ieder geval niet geholpen. Nee. Het staat nu allemaal heel dicht bij elkaar. En als ze afvalijk kwijtraken, ik denk dat ja. hij toch... Ja, hij is op dit moment gewoon de beste speler in de eredivisie. Dus dat zal een enorm gemis zijn. Ja, ja, en, en, uh, en Urbi, ja, ik denk dat hij die ook nog wel gaat willen verkopen. Ja, als dat kan... Uh, zeker omdat ze toch ook wel alternatieven hebben aan, uh, aan de linkerkant. Genoeg. Ja, en voor al die clubs geldt, als er 3, 4 miljoen komt, wijze van spreken, in plaats van dat, je, dat ze een half jaar later transfervrij weggaan, dan heb je eigenlijk ja. geen keus. Dan moeten ze haast wel uh, verkocht worden. Dat, dat is de situatie waar de Nederlandse clubs in zitten. Ja. Maar het voordeel is weer dat er wordt niet heel goed naar de Eredivisie uh, gekeken wordt, ik maar zeggen, door de buitenlandse ja. clubs. Zodat de spelers als Soares en Ruiz, die zitten hier nog gewoon ik denk dat die, laten zeggen vijf jaar geleden, waren die al lang gekocht door een, uh, nou, een middelmatige club in Engeland die ook wel het geld heeft. Maar die, ze zijn toch ook in het buitenland voorzichtiger geworden ja. om zomaar even 10 miljoen te betalen voor ja, de spelers. Daar is het ook crisis. Ja, ja precies. Dat, dat, dat merk je heel erg. Want, en, dat, en dat heb je bij, bij alle clubs in Groningen. Je hebt die Grankvist. Nou, die was al lang weg geweest, normaal gesproken. goede voetballer. Ja, dat is echt een hele goede verdediger. Nou, die, die speelt er nog steeds. Die, daarvan had ik echt al een paar zomers verwacht dat die... ...al naar een leuke club in Engeland zou gaan. Ja. En zo kan je bij bijna, bijna al die clubs... ...kan je toch wel een paar spelers noemen... Uh, ...die normaal gesproken al weg waren geweest... ...maar de buitenlandse clubs zijn... ...hebben ook minder geld te besteden... ...en dat is wel weer goed voor de Eredivisie. Ja. Ja. Want zie je het gebeuren dat uh, als Ajax erbi ...of Urbie en Manuelsen verkoopt... Dat, ...dat ze Theo Jans daarvoor terughalen... ...want dat is ook een linksboot op het middenveld? Ja, ik denk het, ja, het kan. Ik denk niet dat Theo Jans naar Ajax gaat eigenlijk. Dat, en dan zou hij links op het middenveld natuurlijk moeten komen... Uh, het zou wel kunnen, maar kijk, Twente staat nu bovenaan. En Twente speelt de Champions League. wel. Ja. Ik, ik, dat, ja. Dat, ja, ik denk dat als hij weggaat bij Twente, ja. dat hij een echt uh, een serieuze stap hogerop wil. Want Ajax is wel in naam nog steeds groot, maar in Nederland ja. ligt dat op dit moment niet heel ver uit elkaar. Ja, want Ajax gisteren was ook nou niet echt uh, dat je zegt, wow. Nee, daarom. Nou, Twente was tegen Zwolle natuurlijk ook niet geweldig. Maar als nee. ik Theo Jans was, zou ik of bij Twente blijven, of als hij dat heel graag wil, een mooie club in het buitenland uh, zoeken. Ja. Maar... Kijk, bij Ajax is er niet... Sorry, er? Bij Ajax is er ook niet veel talen. halen. Sorry, Tij? Bij Ajax is er ook niet veel talen halen, vertel Jansen. Nee, daarom. Kijk, bij, bij Twente is het natuurlijk ook een wat andere sfeer. Ja, Als je bij Twente anders. thuis verliest van ADO, is het wel vervelend. En, maar dat, bij Ajax is het meteen, uh, is het meteen crisis. Dus ja. het is een andere manier van voetballen. Ja, daar hebben we je om voor. Voor de crisis. <laughs> ja. Nou, ik, ik denk dat, uh, dat Jansen vooral niet... Niet naar Ajax zou moeten. Nu. Nee. Moet gewoon, hij draait nu goed. Het draait goed bij Twente. Dus... Ik denk dat als hij of... nog blijft, dat hij misschien nog verder in de UEFA gaat. En dat ze volgend jaar misschien ook wel weer uh, Europa spelen. Dus... Ja, nee, dat, dat, denk, dat denk ik ook wel. Want ik bedoel, ze staan nu nou, je drie clubs, natuurlijk Ajax, en Twente... die gaan voor de, voor de ja. titel. Maar goed, ja, daar zal het toch ook weer van afhangen. Stel dat Twente uh, derde wordt dit seizoen. En hij zou naar Ajax kunnen en daar Champions League spelen. Ja, dat, dat kan wel weer een factor zijn. Ja. Maar ik zie, dat niet, ik zie het niet snel gebeuren eigenlijk. Ik hoop het niet. Ik ben een tweede fan <laughs> dus. Uh, <laughs> maar je nou, zegt ja. dat je veel boeken hebt. Maar heb je dan ook veel T-shirts of niet? Nou, niet zo heel veel. Ik, uh, ik, heb sowieso, ik vraag sowieso niet om uh, shirtjes van uh, spelers. Dat doe ik eigenlijk niet. Maar ik toch wel een beetje uh, ook wat afstand wil bewaren. Want ik, uh, als een speler slecht is, dan moet ik het kunnen zeggen. Ja, oh, ja. Moet ik ja. moet je hebben van ja, ik heb nog. Uh, misschien krijg ik straks nog een shirtje van hem. Uh, dus ik vraag nooit om shirtjes van spelers. Ik heb er wel een paar. Uh, uit het verleden. Maar ik, ja, ik koop ze eigenlijk niet. En nou, wat ik zeg, ik vraag ik eigenlijk ook niet om. Dus die, die verzamel ik ook niet echt. Want zoveel ruimte heb ik ook, ook weer niet. Ik moet eerst Dat blij dat ik mijn boeken kwijt kan. <laughs> dat scheelt uh, dat al. Ja, tot slot. Wat is jouw ultieme droom nog in dit vak? Uh, ja, natuurlijk. Uh, uh, WK-finale, EK-finale, Champions League. Dat soort. Uh, dat zou ik wel allemaal wel heel graag willen doen. Maar ja, voorlopig... Uh, ik ja, ik kan ook wel kijken naar de dingen die ik nog niet heb gedaan, maar ja, ik zit nu elke week al in de Eredivisie, dat is wel heel mooi. Ja. ja. En als, ik, als je eerlijk zegt, je, tegen mij en je zegt, je mag dit de rest van je leven blijven doen, maar dan doe je geen WK-finale, dan vind ik, denk ik dat ik, het al, uh, dat ik er ook al heel blij mee ben dus. Als ik blijf doen wat ik nu doe, en af en toe een hele mooie wedstrijd erbij, dan uh, ben ik heel erg tevreden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wie wil dit nou niet? Nee, nee precies, ja, nee, dat, dat denk ik ook. Ik denk dat iedere voetballiefhebber het wel zo wil. Mogen wij jou echt hartelijk bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Dat was hartstikke gezellig. Bedankt ja, voor die. Ja, veel succes. En bedankt voor de goede informatie. Ja, Succes ja. Uh, morgen en ja. uh, de rest van de, de wedstrijden. Yo, bedankt. Oké, okay. doei. doei. Okay, doei. doei. En dan gaan wij nu luisteren naar Lady Gaga met EE. Over zeven op zondagmorgen.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 Ja, je hoorde Marco Bassato met Dochters en daarvoor van de Forest Movement, uh, Like a G6. Ja, en we zijn er alweer bijna doorheen met het eerste uur. We hadden natuurlijk het geweldige interview met Mark van Rijswijk. Ging hartstikke lekker. En uh, ja, zodat ik de, na het nieuws hebben Robin Gans nu hier te gast. Hij gaat ons vertellen over het Zandvoortse uh, nieuws. Dat gaat ook leuker worden, denk ik. En uh, tot zometeen.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 Het gaat vooral om studenten uit Suriname en China. De controles zijn streng om te voorkomen dat studeren in Nederland een manier is om het land binnen te komen. Minister De Jager vindt dat de jongste cijfers over de economie een beetje tegenvallen. Volgens het CBS is de economie in het derde kwartaal met 0,1 procent gekrompen. De Jager benadrukt dat de krimp één kwartaal betreft. Volgens hem is er geen reden om te denken dat de krimp het volgende kwartaal doorzet. Het Openbaar Ministerie heeft met Lucia de Berk een akkoord bereikt over een schadevergoeding. Over hoeveel geld ze krijgt is niets bekend gemaakt. De oud-verpleegkundige werd onlangs vrijgesproken van moord en poging tot moord op patiënten. Ze was daarvoor tot levenslang voor.